6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Geen breuk binnen FNV, zegt een van de aangesloten bonden. Bewoners bij winkelcentrum Heerlen mogen hun spullen ophalen... en neps Zwarte Piet betrokken bij overval. Het weer vanavond opklaringen en enkele bui. Morgen bewolking met in het noorden en uiterste zuidoosten kans op een bui. Er staat ook een stevige zuidwestenwind. Het wordt tussen de 7 en 10 graden. Het overleg over de crisis binnen de FNV lijkt afgelopen. Rienkamer, worden we hoorden je net al even bij Langste Lijn. Een van de bonden, vertelde je toen, die meldt dat er geen breuk komt. Is die crisis bezworen nu, Brink? Ja, nou ja, daar lijkt het dus wel op. Alleen uh, na deze uh, scheidend voorzitter van de NVA, Huub uh, Elzeman, uh, is nog uh, een voorzitter van de Kappersbond naar buiten gekomen. Maar nu is het alweer 20, 25 minuten stil. Dus we weten het gewoon nog niet helemaal zeker. De hoofdrolspelers zijn in ieder geval nog niet naar buiten gekomen. Maar dus wel de scheidend voorzitter van de NVA, Huub Elzeman. En hij zei het volgende. Ik ben heel enthousiast en, uh, en positief over wat we bereikt hebben. Belangrijk, een stap gezet in de goede richting. En. Uh, ja, we zijn er, voor een belangrijk deel zijn we er toch uit. dus Het is niet makkelijk, maar we zijn er wel uit. En iedereen is eruit? Iedereen is eruit, ja. FVV valt niet uit elkaar? Nee. nee, Dus daar wil ik het graag bij laten. We vallen niet uit elkaar. We doen een forse stap vooruit in belang van alle werkers, werknemers in Nederland. Dus er blijft nog wel wat vraag. natuurlijk. Van hoe zit het nou precies? Maar als Huub Elseman gelijk heeft... en ik zou niet weten waarom hij geen gelijk zou hebben. Maar goed, we moeten dat natuurlijk nog van de hoofdrolspelers zelf horen. En dat zal later vanavond gebeuren. Want de voorzitter van de Kappersbond, die zijn niks. Nee, die zei niks. Die, die renden naar buiten met de koffer achter zich aan... en die zei, kijk naar mijn glimlach op mijn gezicht... maar verder hoor je vanavond meer. Dus uh, dat is het, daar moeten we het mee, uh, mee doen. Uh, twee voorzitters die naar buiten zijn gekomen en die, uh, die positief zijn. Maar ik denk dat je wel kunt stellen dat uh, de FNV uh, niet uit elkaar valt. Dat hing toch wel boven de markt vandaag. Blijven Abfa, Cabo en bondgenoten binnen de FNV vakcentrale. Daar lijkt het dus op, maar de twee voorzitters van die bonden... die, uh, die zijn nog binnen. Of die hebben misschien een andere uitgang genomen. Dat weet ik niet, maar... Uh, dat hebben we nog niet gehoord. Dat horen we later vanavond. Want er is zo rond een uur of zeven een persconferentie op het gemeentehuis van Dalsen. En die is ook nog niet uitgesteld. Hè? Dat zou ook anders misschien erop wijzen van het is, ze zijn nog niet uit. En om, op zich dat tijdstip staat nog gewoon als een huis. We hebben nog geen, nou, zijn huis, dat weet ik niet... Nee, maar nee. we hebben nog geen ander uh, tijdstip gehoord. Dus uh, voorlopig gaan we uit uh, van zeven uur. Maar ik moet eerlijk zeggen, Han Noten zei gisteren in onze uitzending nog heel stellig... om vijf uur zijn we klaar en dan komen we naar buiten. Ja, het is nu een uur later en uh, nog lang niet iedereen is, uh, is buiten. Dus het zou zomaar wat later kunnen worden. Maar dat horen we dan vanzelf uh, op deze zender, nietwaar? Ja, zeker weten. Hoor je later Rienkamer vanuit Dalsen. Minister Verhagen wilde een paar jaar geleden de AIVD onderzoek laten doen naar Geert Wilders. De inlichtingendienst zou moeten achterhalen wanneer de film Fitna zou verschijnen en wat daarin te zien was. Komt naar voren uit een reconstructie van omroep Human, die maandag wordt uitgezonden. Als het klopt wat er in de documentaire wordt gezegd, kan het een politieke rel veroorzaken, zegt politiek redacteur Wilma Borgman. De AIVD heeft een rol als het gaat om het onderzoeken van politici, maar dat geldt eigenlijk alleen maar voor nieuwe ministers. Die worden gescreend uh, voordat ze aantreden in een nieuw kabinet. En in de staatsrechtelijke verhoudingen is het natuurlijk de Tweede Kamer die een minister moet controleren, die eventueel een minister kan wegsturen. En je kunt je dan moeilijk voorstellen dat een minister, die de, degene die hem moet controleren, dan laat afluisteren of in de gaten laat houden door de geheime dienst. Uh, als dat zou gebeuren en dat zou nog uitkomen ook, dan uh, zou dat toch voor behoorlijk wat opschudding zorgen in Den Haag. In het toenmalige kabinet Balkenende leidde de aankondiging van de film tot onrust... en was er angst voor de reacties in de islamitische wereld. Het idee van minister van Buitenlandse Zaken Verhagen om de AIVD onderzoek te laten doen haalde het niet. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wilde het niet. Naar verluid wilde Verhagen dat de beveiligers van Wilders informatie zouden doorspelen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De bewoners van de ontruimde appartementen in Heerlen mogen vanavond even terug naar huis om hun spullen op te halen. Uit de resultaten van het veiligheidsonderzoek blijkt dat het daar veilig genoeg voor is. De appartementen boven winkelcentrum Erloon werden vannacht ontruimd omdat een deel van het winkelcentrum op instorten staat. Eerder op de dag werden de bewoners geïnformeerd over de situatie. Het gebied rond het winkelcentrum is helemaal afgezet met hekken en met rood-witte linten. Niemand mag meer in de buurt komen. Alhoewel, ik zie daar net een groepje mannen lopen die duidelijk bezig zijn met een inspectie. Vanaf deze plek is ook goed de flat te zien. De flat die vannacht is ontruimd. Ja, dat was helemaal niet prettig. Nee, dat kan ik nee. me voorstellen. U loopt nu met uw rollator. Ja. En, uh... ja, ik ben de oudste van de troep. En hoe oud bent u, mag ik vragen? 88. Zo, doe maar. Dus ja. toen valt dat niet zo mee om een neem te zetten. Nee, en was het niet raar, want gisteravond nog een persconferentie, het is allemaal in ja, orde. ben ik niet geweest. Nee, maar hoorden u het? Van de, nou, het is in orde, er is niks aan de hand. Ja. En opeens om rond drie uur vannacht? Ja, drie uur, ja. Ja, en nu? En nu, ja, maar gaat. De bewoners werden opgevangen in een hotel. Daar kwam om tien uur ook de burgemeester naartoe. Hij vertelde dat het gebied niet voor 100% veilig is. Een van de bewoners na afloop van de bijeenkomst. Uh, dat betekent dat we niet uh, terug kunnen naar uh, het appartement? Uh, Hoe lang we... niet? Dat is nog onduidelijk. Het onderzoek wordt snel mogelijk gedaan. En als het onderzoek gedaan is, dan zal eruit blijken of het veilig is of niet. En maar nu mogen we er niet in. Totaal niet in? Nee, totaal niet. En, uh, Zo snel mogelijk wil men gaan slopen? Ja, dus dat is dan eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Als het gesloopt is, ja, dan is het, uh, het gevaar geweken en dan kunnen we wel weer terug. Even later gaf burgemeester Paul de Pla tekst en uitleg op een persconferentie. Hij vertelde dat men druk bezig was met een onderzoek. Of die werking van die scheiding tussen die compartimenten in de praktijk ook daadwerkelijk nog steeds eh, werkt zoals we eh, in de theorie veronderstellen. En ik hoop aan het eind van de middag daar uitsluitsel over te krijgen. Want als er geen gevaar is voor een domino effect dan zouden de mensen hun spullen kunnen ophalen. Maar opnieuw bewoning van de appartementen zit er voorlopig niet in. En ook voor de winkeliers was de ontruiming van vannacht een streep door de rekening. Frank Akkermans namens de ondernemers. Gisteren, uh, uh, dat was het vorige plan, mochten wij starten um, gefaseerd... Uh, met een hele uh, uitgebreide logistieke operatie... waarbij alle winkeliers in fases uh, hun winkels mochten leeghalen. Dat is ook gisteren opgestart. Een aantal winkels hebben dat kunnen doen. De meeste nog niet. En dat is tot onbepaalde tijd opgeschort. Wat betekent dat voor de winkeliers? Wat de schadepost is, is op dit moment onduidelijk te zeggen. Dat dat om vele miljoenen zal gaan, is absoluut al duidelijk, ja. Een verslag van Mark Hamer. De politie heeft in Geelzen een man aangehouden... die wordt verdacht van doorrijden na een ernstig verkeersongeluk. Dat melden Belgische media... De 30-jarige Nederlander zou zaterdagochtend rond 5 uur in het Belgische Turnhout. twee meisjes hebben doodgereden. die op een brommer zaten. De man woont zelf ook in Turnhout. Hij zou daarna naar zijn ouders in het Brabantse Gilze zijn gegaan. België heeft om zijn uitlevering gevraagd. In het oosten van Brazilië zijn bij een busongeluk. zeker 33 mensen omgekomen. 13 gewonden liggen in het ziekenhuis. De buschauffeur verloor in een bocht de macht over het stuur. en raakte de gemoedkomende vrachtwagen. In de bus zaten werknemers van een Braziliaanse suikerrietplantage. De politie in Leiden is op zoek naar twee mannen... die vanochtend een koerier hebben overvallen. En een van de overvallers die stapte gesminkt als Zwarte Piet... met een wapen bij de bezorger in de auto. Even later liet hij de chauffeur uitstappen... en werden alle pakketjes overgeladen in de wagen van een tweede man. De politie heeft nog met de helikopter naar de overvallers gezocht... maar die zijn tot nu toe spoorloos. In Oostenrijk is een jongen van 15 opgepakt... omdat hij met zijn kleurenprinter geld vervalste. De jongen uit de stad Linz had in een boek gelezen... hoe hij eurobiljetten kon namaken. Hij gaf het nepgeld eerst uit in de schoolkantine. Dat was succesvol, want niemand ontdekte dat het vals geld was. En Hij ging op meer plekken betalen en deelde het uit aan zijn vrienden. In totaal zou hij voor ruim 3000 euro aan nepgeld hebben geprint. De jonge Oostenrijker kan vijf jaar cel krijgen. Sport. Bij de wereldbeker schaatsen in hier de Veen werden vandaag vier afstanden gereden. Sebastian Timmerman, het venijn zat vandaag in de start. Die start, dat einde van de dag was de 10 kilometer bij de mannen. En het venijn was de laatste rit, de rit tussen Sven Kramer en Jorrit Bergsma. Alhoewel, de voorlaatste rit mocht er ook al wezen. Daarin zette Bob de Jong een ijzersterke tijd op de klokken. 12.55.11, dat was op dat moment de derde tijd ooit gereden in Tiof. En toen kwam die laatste rit Bergsma tegen Kramer. Kramer nam het initiatief. Jorrit Bergsma, de Nederlands kampioen op de 5 kilometer, kwam terug in de race. En de marathonrijder die het lange baanrijden erbij is gaan doen, die nam het initiatief initiatief over en Kramer capituleerde. Ongeveer halverwege de 10 kilometer moest hij Jorrit Bergsma laten gaan. Kramer eindigt dus een wedstrijd, zelfs met rondetijden, hoog in de 33 seconden en eindigt op de negende plaats. Dat zijn we niet van hem gewend. Een harde tik voor Kramer, een nederlaag in een direct duel. Dat was ook lang geleden. Bergsma rijdt ondertussen bijna een barecourt, blijft daar 1 seconde slechts van verwijderd en wint met 12.50-33 deze World Cup wedstrijd. Een 10 kilometer van Hoog niveau en een 10 kilometer waar nog veel en lang over zal worden nagesproken. Vooral over de race van Sven Kramer. En verder waren er vandaag nog drie podiumplaatsen voor de Nederlanders. Van Riesen en Jesper Hospes pakten brons op de 500 meter. Irene Wust werd tweede op de 1500 meter. Bij de Open Nederlandse Kampioenschappen zwemmen in Eindhoven haalden drie Nederlanders vanochtend de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Bob van der Tak zijn er vanmiddag nog mensen bijgekomen. Nee, dat is niet gebeurd. Lennart Stekelenburg deed een poging op de 200 meter schoolslag. Maar Stekelenburg verschijnt hier niet getaperd aan de start. Niet uitgerust voor dit toernooi. En dat was te merken aan zijn tijd. Hij moest, zwemmen 2 2.11.39, maar kwam uit boven de 2.13. En dus voorlopig nog geen Olympisch ticket voor Stekelenburg. Want gisteren op de 100 meter schoolslag lukte het ook al niet. Maar hij hoeft nog niet te wanhopen. Want er komen nog twee kansen om zich te plaatsen voor Londen bij de Swim Cup in maart en april. Verder vanmiddag de finales van de 200 meter vrije slag op het programma. Twee mooie races gewonnen door Femke Heemskerk en Sebastiaan Verschuren. Die net als vanmorgen in de series opnieuw voldeden aan de kwalificatie eisen voor Londen. Bob van der Tak. Nog een keer de hoofdpunten. Een breuk bij vakcentrale FNV lijkt afgewend. Een kleine bond heeft gezegd dat de FNV niet uit elkaar valt. De bewoners bij winkelcentrum Heerlen mogen vanavond even terug naar hun huis... maar alleen om hun spullen op te halen. En in Leiden hebben twee mannen een koeriersbusje overvallen. Een van de daders was verkleed als Zwarte Piet. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Pavlov.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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Marcia Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. In het weekend waarin overal in Nederland het Sinterklaasfeest gevierd wordt... moeten we toch de vraag stellen waarom we zo aan deze traditie hangen. Ineke Stroeke, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur... denkt het antwoord te weten. En we hebben muziek van Lavinia Meijer. En we beginnen met een interessant onderzoek. Welke eigenschappen blijken het meest bij te dragen aan het succes? Intelligentie, nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen arbeidspsycholoog Rutger Kappen promoveerde deze week aan de Vrije Universiteit op een onderzoek daarna. Gefeliciteerd, Rutger. Dank je wel, Henk. Welke eigenschappen heeft jou zover gebracht? Ik, uh, ik denk dat dan ook, uh, en ik denk dat dat voor elke promovendus geldt, dat het toch uh, een kwestie van doorbijten en wilskracht uh, is geweest. Dus je kan rustig een dom gansje zijn. Ik zal het straks nog even toelichten <laughs> hoe, het, eh, hoe het precies zit. Nee. Want dat de intelligentie niet van belang zou zijn, is natuurlijk ook maar, een understatement. Maar ho hoe weet je zo goed dat het bij jou toch ook voornamelijk doorzettingsvermogen is geweest? Uh, nou, <coughs> omdat je als, als wetenschapper loop je heel vaak tegen bepaalde... en dat zijn niet zozeer intellectuele uh, uitdagingen aan. Maar bijvoorbeeld als je iets publiceert... Uh, en, en als je weet dat ongeveer 80% daarvan wordt afgewezen... Uh, en dan krijg je daar kritiek op. Mm -hmm. ja, hoe ga je daar dan weer mee om? Dan is het een kwestie van even door de zure appel heen bijten. En vervolgens weer doorzetten en het weer beter maken en het weer fijn slijpen. En, noem dus maar. je moet ook kritiek bestendig zijn? Is wel, is wel handig. Ja. Ja. Nou heb je onderzoek gedaan bij studenten van hogescholen in Nederland. Waarom wilde je juist onderzoek doen bij studenten? Om te kijken wat hen succesvol maakt. Nou ja, om, om me daar juist een bijdrage aan te leveren. Mijn achtergrond is uh, als arbeids- en organisatiepsychologie bij uh, een groot selectiebureau. Waar ik veel, uh, veel deed uh, in het kader van selectie van medewerkers hè, voor, voor arbeidsorganisaties. En ik vond het nou wel heel leuk om dat juist te kijken van nou, die voorspellers die we daar gebruiken. Hoe werken die nou in het onderwijs en kunnen we daarmee bijdragen aan het succes van studenten. Want zoals we weten, lang staat klaar, rendementen nemen momenteel af, studieduren is aan het toenemen. Ja. ja, het zijn toch wat uh, ongewenste effecten. En ik vroeg me af of middels inzichten in de persoonstructuur van zo'n student, of we daar een positieve bijdrage aan konden leveren. Dus hoe je uh, uh, werkend op een hogeschool of universiteit je studenten... Beter kan helpen. Ja, exact. Ja. Ja. Goed, maar nu, nu eventjes. Uh, wat viel jou op? Wat is de uitkomst van je onderzoek? Nou, een, een belangrijke uitkomst is inderdaad dat uh, die, die wilskracht, dat doorzettingsvermogen uh, erg van belang is. En dat kan je verklaren uh, op meerdere manieren. Maar één verklaring waarom dat zo, want het komt er heel sterk uit mijn onderzoek. Is dat uh, in het competentiegerichte onderwijs er erger nadruk wordt gelegd op zelfregulerend leren. Ja. En als je dan niet die eigenschap hebt van kunnen plannen, organiseren... He, helemaal je, jezelf, je eigen weg vinden... ja dan, dan, dan heb je daar dus een achterstand uh, al snel. Dus ik denk dat het competentiegerichte opleiden... Even, ergen... even, even uitleggen, hoor, want die die er luistert zal in het onderwijs zitten... die vraagt zich af, wat is dat? Competentiegericht onderwijs. Ja, dat is ook wel het nieuwe leren... Dus ja, veel gebruik maken van afwisselende leermethodes. Veel stages, maar ook trainingen, ook wel klassikale vakken. En daar komen we ook gelijk op het kritiekpunt op competentiegericht onderwijs. Dat het, al het vaar, dat het vaardigheidsonderwijs is geworden en niet zozeer meer kennisgericht onderwijs. Dus we zien dat nu weer die trend weer een beetje kantelen. Maar ook een kenmerk, een belangrijk kenmerk is dat het zelfregulerend is. Dus de student moet eigenlijk zodra ze bij de poort binnenkomen hun eigen opleiding meer om al vormgeven. En een advies dat wat ik dan ook geef in mijn proefschrift is... Eh, omdat, nou, blijkbaar hebben ze, hebben ze daar dus moeite mee... om meer structuur, zeker in de propedeus, aan te brengen... zodat dat belang van hè he, het kunnen plannen en organiseren... dat je dat wat wegneemt. En ik denk zeker voor, uh, voor heel veel mannen zal dat uh, heel prettig zijn. Ja, maar, wat wil je ermee zeggen? Dat ze niet meer zelf hoeven te plannen... Uh, nou, dat je ze even uh, tijd geeft om... Nou, het is toch een hele transitie hè? Van, soms van het mbo en de havo naar zo'n uh, zo hbo-instelling. Het is ook een fase waar je op kamers gaat wonen en noem maar op. Dus het is eigenlijk al een heel spannende fase. En denk nou, hou het dan even, in ieder geval voor die propeduizen, hou het even uh, eenvoudig. De docent moet het gewoon regelen voor ze. De, ja, en de opleiding, het curriculum, gewoon een beetje structuur. Je houden aan deadlines, afspraken nakomen, je werk op tijd inleveren. Ja, het klinkt misschien wat ouderwets, maar mm -hmm. het is wel een beetje gewoon je, de, het zo organiseren. Maar als het zo georganiseerd is, op welke mm. kwaliteiten doe je dan vooral een beroep bij die studenten? Nou, dat is een goede vraag. Want stel je voor dat we het zo hadden gestructureerd, dan had ja. ik dat effect van consensueusheid wellicht minder gevonden. Ja. En dan zou je zien dat aspecten als motivatie weer een rol gaan spelen. Maar het is toch helemaal niet zo verrassend dat, een, dat doorzettingsvermogen je heel erg helpt? Nou, ik ben blij dat, dat die kennis heel breed, heel breed bekend is. En ik, ik zag dat ook op forums al inderdaad. Van ja, dit, dit weten we natuurlijk al een tijdje. En dat is ook zo. Uh, het was alleen A nooit uitgezocht binnen het hbo. Dat was echt een lacune in, in, in, in de literatuur. En, en ik heb dat ook nog wel op een wat specifiekere manier bekeken. Ik noemde al net even al die leeromgevingen in stages, uh, het schrijven van de scriptie heb ik nagekeken... in de, de, de, de vaardigheidsvakken, in de klassikale vakken. En ik heb ook gekeken, van, nou, zit er daar niet verschillen in... die verschillende leeromgevingen? Doen die niet een beroep op een ander aspect van de persoon? Maar het blijkt dus dat, dat, dat doorzettingsvermogen... eigenlijk over al die op, uh, leeromgevingen heen van belang is. Een andere aardige bevinding was overigens dat leerstijlen... Die erg bemind worden door do docenten. Wat zijn dat, de eerste Nou, een voorkeur die je hebt voor leren. Uh, de een heeft een voorkeur door te leren door uh, in een collegebanken te gaan zitten. En, uh, en te luisteren naar, naar een goede vakdocent. De ander die doet liever, leert liever door te doen. De doeners. Ja. Die, die leren liever in stages of in de praktijk. En hoe, hoe, hoe doorslaggevend is dat voor succes, als daar rekening mee wordt gehouden? Nou, wat ik, wat ik gedaan heb, is die leerstijl gematcht aan de leeromgeving. Ja, je zou verwachten dat doeners het beter doen in de stage... en dat mensen die houden van observeren het beter doen in klassikale vakken. Maar daar bleek geen enkele sprake van te zijn. Dus die leerstijlen doen er niet zoveel toe? Uh, ik heb het volgens mij zo genoemd, het uh, schaadt niet, <lacht> maar het baat ook niet. <lacht> nee, nee. <lacht> Maar uh, je schetste hoe dat onderwijs dan nu is. Hè, dat competentie in zelfregulerend onderwijs. Uh, ja, dan ligt het bijna voor de hand dat je nauwkeurig moet zijn. Dat je moet kunnen plannen. Dus, en dat je uh, doorzettingsvermogen moet hebben. Was het iets dat jou verraste? Of dacht je, nou, dat... dat komt wel een beetje overheen, maar wat ik ook vooraf had bedacht. Ja, kijk, je, je, je, je formuleert natuurlijk je hypotheses... gebaseerd op allerlei uh, eerdere bevindingen. Hè. Je bouwt voort in de wetenschap op eerdere bevindingen. En ik zei van, nou, vooral de context was nieuw. Maar om nou te verwachten dat die hbo-context zo verschillend zou zijn... Van, mb, van mbo- of universitaire context... en dat je daar heel andere variabelen zou vinden... Nee. die kans was niet heel groot, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ik had wel verwacht dat die leerstijlen wat zouden doen. Okay. En nou, dat was toch vrij toonstellend. hoe was je zelf als student? Wat, wat... He, wat heb je zelf... <laughs> ja, je, je neemt je eigen ervaringen toch ook mee, zou ik denken. Nou, wat ik nog wel heel goed weet uit mijn, uh, mijn studietijd... was dat op het moment dat ik me ging, ging specialiseren... dat was dan vanaf het derde jaar... dat de prestaties toen ineens heel erg toenamen. En ik denk dat, dat, dat daar een stukje motivatie in zit. En ik heb ook wel gekeken, dat is ook wel het unieke van dit onderzoek... Naar dus hoe... Uh, dat het longitudinaal is, dat we een hele studie bekeken hebben. Veel studies kijken vaak naar het eerste jaar, omdat daar veel uitval is. En daar zijn veel studies. Maar je op hebt naar al die jaren gekeken? Ik heb naar al die jaren gekeken. En dan zie je dus ook, uh, het belang van uh, consciëntieusheid nam nog zelfs iets toe... Uh, naar het eind van de opleiding. En het belang van motivatie bleef een beetje stabiel. Dus dat, ja. dat, uh, hoe verder je ja. komt, hoe nauwkeuriger, gewetensvoller je moet werken? Uh, nou ja, voor, voor zo'n scriptie bijvoorbeeld zie je dat het wel heel erg van belang is... Ja, ja. En dan zag je ook studenten die, uh, dat was een ander aspect... een stok achter de deur nodig hadden. Die deden dan weer het slechtste. op. De maar in hoeverre, in hoeverre zijn die eigenschappen te ontwikkelen, te trainen? Want uh, Dick Swaap zou zeggen, uh, we zijn ons brein... die dingen die zitten er al lang ingeprogrammeerd toen je in de baarmoeder lag. Ja, ja dat is een goed punt. Ja, nee, Daarom heb ik uh, meerdere strategieën geschetst voor opleidingen... om daarmee aan de slag te gaan. Eén is interventies bieden... Ik moet je heel even onderbreken, want we hebben telefoon, Rien Kamer is aan de lijn. Uit Dals, ...waar de FNV al 24 uur aan het vergaderen was over de toekomst van de vakcentrale. En zojuist kwam de voorzitter Agnes Jongiris naar buiten. Met een brede glimlach ook op het gezicht. Dus we kunnen wel aannemen dat de FNV vandaag niet uit elkaar is gevallen. Daar ging het uiteindelijk om vandaag. Blijven de 19 bonden bij elkaar. Agnes Jongiris zei letterlijk voor de vakbeweging is het van ongelooflijk groot belang... ...dat de verkenners, twee mannen die de afgelopen twee maanden zijn bezig geweest... Straks een mooi resultaat kunnen laten zien. En straks, dat is om zeven uur als die persconferentie begint, die ook op radio 1 te horen is. Zo, nou, uh, goed nieuws voor de vakbonden. Hoe is het? Ja, dankjewel. Om zeven uur uh, luisteren, hoort u meer hoe het afgelopen is. Het is ook een kwestie van doorstellingsvermogen zo lang die vergaderen. Die meneer Notte, en uh, wie was dat dan meer? Uh, de oudere Rabobman, ik kan even op zijn naam komen. Nee, nee, nee. Nou, die hebben goed werk verricht. Toen ik ze gisteren hoorde, dacht ik, dat wordt niks. Maar ze hebben doorgezet. Maar we waren gebleven bij uh, Rutge Kappen, die gepromoveerd is... Uh, op uh, uh, de factoren die bijdragen aan het succes van een student. En uh, de conclusie is doorzettingsvermogen en, en nauwgezetheid. En mijn vraag was, in hoeverre zijn die eigenschappen te trainen? Ja, Nee, psycholoog gaan er vanuit dat die, die, die, die big five persoonlijkheidseigenschappen... Uh, big five, die lopen in Zuid-Afrika <laughs> Ook. Ja, nee, <laughs> maar wat zijn dat? Die, die big onderscheiden five. we ook als we het over persoonlijkheid hebben. Het zijn uh, internationaal ook uh, geaccepteerde typologieën dat van, uh, van persoonlijkheid. Gaat uit van dat, uh, dat personen in vijf uh, basisstrekken te beschrijven zijn. Uh, en dat is emotionele stabiliteit. Uh, extraversie onder andere ook. Uh, Consentieusheid, vriendelijkheid en openheid. Aha. Uh -huh. En um, uh, die zijn, daar nemen psychologen eigenlijk van uit... dat eenmaal in die fase waar studenten het hbo uh, binnenkomen... dat die niet meer zo ontwikkelbaar zijn. Okay. Maar daarom schets ik drie strategieën. Eén strategie één is uh, gedragingen die daaraan gerelateerd zijn... aan zo'n consensieusheid... Uh, Trek bijvoorbeeld, kunnen plannen en organiseren. Dat ja. kan je mensen wel natuurlijk wel deels aanleren. Kijk, iemand die nog nooit is echt uh, da daar kennis mee gemaakt heeft, die kan je natuurlijk wel eens aanbieden: van nou, zo doe je dat en zo, uh, zo ga je daarmee om. Maar ik denk van strategie 2 verwacht eigenlijk meer. Dat is eigenlijk gewoon de opleiding structureren. Dan neem je die behoefte weg. En uh, dan doe je daar geen... geen, geen uh, dan en wanneer worden ze dan, dan eens een keer uh, zelfstandig? Ja, nou, iets later. Okay. <laughs> ja, dat blijkt ook wel uit breinonderzoek... Dat, dat, dat vooral Mannen nog helemaal niet zo uh, klaar voor zijn. En dat zal uh, Dick uh, de Swaap mogelijk uh, ook in zijn uh, boek hebben geschreven. Dat duurt even. Ze rijpen nog een beetje door. En, uh, en het zijn juist die vaardigheden... reflecteren, kunnen plannen, jezelf kunnen organiseren... die... In, voor mij zit die in de prefrontale uh, cortex. cortex. Ja, dat duurt nog even. En ja. uh, geef ze even tijd om dat uh, te ontwikkelen. Zijn het ook eigenschappen waar jij naar op zoek bent, Adveldhuizen? Veldhuizen? Je bent uh, directeur van AV Werving en Selectie. Mm -hmm. Een werving- en selectiebureau. Ja. Um, uh, uh, uh, waar let jij op? Op welke eigenschappen? Uh, is uh, inderdaad heel belangrijk. Dus uh, wat Gut uh, ja, gezegd dat herken ik uh, heel erg. Uh, zelf ben ik gespecialiseerd in salesfuncties. Dus over het algemeen uh, zijn daar weer specifieke competenties van, uh, van belang. Maar wat ik wel heel erg herken is dat het uh, veel meer gaat om eigenschappen of persoonlijkheid dan uh, zozeer om uh, IQ. Maar kan je dat meteen zien als iemand uh, voor je zit? Nee. Dat, uh... Hoe kom je daarachter of iemand doorzettingsvermogen heeft? Um... Nou, eigenlijk de beste voorspeller, of waar wij altijd mee beginnen, is echt uh, gedragsgericht interviewen. Dus we kijken, wat heeft iemand in het verleden aan situaties meegemaakt? En hoe heeft hij daar toen op gereageerd? En dat is eigenlijk een hele vo goede voorspeller voor de toekomst. Kan je daar een voorbeeld van geven? Um, nou, bijvoorbeeld in een, in, in een studie kan dat al zijn. Dat, uh, dat iemand tegen een tegenslag aan is gelopen. In, uh... Wij zitten nu bij je. Wij komen solliciteren. Ja. Stel ons nou eens zo'n <laughs> vraag. Ja. Hè? Dat, dat, dat ik denk, ja, dan moet ik iets uit mijn ervaring gaan vertellen. En dan gaat meneer Veldhuizen bedenken. Nou, die moeten we niet of wel nemen. Ja, nou, ik zou bijvoorbeeld kunnen vragen... of je wel eens een situatie mee hebt gemaakt... Um, waarbij de samenwerking met bijvoorbeeld collega's uh, niet optimaal verliep. Ja. En daar zullen we dan eerst op, op inzoomen... Van, om te kijken hoe dat dan precies zat. Ja. En vervolgens zullen we dan kijken wat je dan gedaan hebt... en welke acties je hebt ondernomen... Uiteraard wat uiteindelijk het, uh, het resultaat ook is geweest. Ja. Komen die vragen onverwacht of mag een kandidaat zich daarop voorbereiden? Nee, die komen wel redelijk onverwacht. Uh -huh. uh, buiten dat als een kandidaat heel conscientieus is... kun je daar <laughs> natuurlijk wel in verdiepen. Uh, want ja, heel veel interviewvragen zijn toch wel redelijk hetzelfde. Je weet vaak van tevoren wat belangrijk is voor een functie. Dus kun je ook uh, redelijkerwijs ervan uitgaan... dat je op dat gebied vragen zal krijgen. En is er een verschil tussen mannen en vrouwen? Ja, er is sowieso een verschil tussen mannen en vrouwen. <laughs> <laughs> maar in, in welke context? Uh... Nou, uh, uh, um, qua, uh, met die, die eigenschappen. Dus als je, uh, je interviewt je een, een man anders dan een vrouw, zijn er andere kwaliteiten? Nou, dat niet per definitie. Maar ik denk wel dat je over het algemeen kunt zeggen... dus bijvoorbeeld in, in, in verkoop of in sales is empathie bijvoorbeeld heel belangrijk. Dat je goed weet, ja, wat beweegt mijn klant? En uh, vaak zie je dat we vrouwen, vrouwen op dat gebied uh, dat van nature makkelijker doen. Maar dat is in een interview eigenlijk ook niet zo relevant. Want je zit met één iemand aan tafel dus. Of dat nou van de honderd uh, ja, dames dat dat tachtig goed zouden kunnen. En je wil weten hoe dat bij die persoon is. Uh -huh. uh, maar dat zijn wel bijvoorbeeld aspecten en echt het resultaat Of de, de, de wat meer zakelijke kant dat zie je soms bij mannen wat sterker ontwikkeld. Want in de sales moet je natuurlijk vooral scoren, toch? Je moet zoveel mogelijk dingen verkopen. Ja. En, en ik kan me voorstellen, als je dat mij zou vragen... dan zou ik denken, nou, er zijn mannen wat beter in... omdat die eh, daar eenmaal altijd mee bezig zijn. Ja. ja. Nee, nee, nee. Dat, dat. Tweede natuur. Ja. Nee, je ziet overigens wel dat er meer mannen in, in, de, in de sales of in de verkoop actief zijn. Maar per definitie zijn ze echt niet beter. Uh, ja, er zijn heel veel verschillende meningen over. Maar voor mij is dat echt beide gelijk. En uh, ik denk dat, uh, dat ja, vrouwen juist bijvoorbeeld die empathie, die steeds belangrijker wordt. Hè? Van, je wil scoren, maar je scoort... Een klant is niet gek, dus je, een klant tekent alleen een order als, als het ook echt goed voor hem is. En dan moet je wel heel goed weten wat, wat die klant drijft. En je moet natuurlijk vertrouwen uitstralen. Absoluut, ja. ja. En dat, dit, dat is allemaal wel binnen zo'n zo gesprek. Of heet dat, is dat een assessment, wat ze dat tegenwoordig noemen? Nee, nee, waar we het dan nu over hebben, is nog een, uh, een, een interview okay. eigenlijk. Gewoon en een nee. gesprekje, ja. zoals wij nu ook doen. Ja. En, en heb jij nu door... Uh, want je bent jong eigenlijk nog voor zo'n bureau, zat ik te bedenken. Ja. <laughs> Hoe lang heb je dit bureau? Ja, ik, uh, ik heb het bureau uh, in januari al 12 jaar. En ik ben 33, dus... Uh, ja, snelle rekensom. Uh... Je bent op je 21ste begonnen. Het ja. is ook heel snel uh, gescoord. wat dat betreft. Was je zo snel afgestudeerd? Ik was snel gestopt met de studie, uh, nee, dat nee, zou ik kunnen stellen. Maar groot zelfinzicht. Dat, uh, ja, maar als, dat... als uitvaller of uh, was je gewoon heel succesvol nee ik, denk, uh, nee, ik denk dat ik tot een van die uh, mannen. Uh, Behoor wat Rutger net uh, zegt. van ja, op jonge leeftijd toch nog niet zo serieus met de studie uh, bezig. Maar dat ondernemen dat zit in mijn bloed. En uh, ja dan, dan zie je uh, dat. Je mist natuurlijk een stuk kennis. Maar ja, dat valt dan toch wel redelijk goed te maken met eigenschappen, denk ik. Nou, is ook een van de dingen die uit het onderzoek van, van Rutger naar voren komt dat extraverte mensen uh, meer voordeel hebben. Die, die verdienen beter, omdat ze, ze, ze vallen meer op. Dat zeg ik toch goed, Rutger? Uh, de, ik, ik heb natuurlijk wel specifiek in mijn onderzoek bekeken binnen HRM-populatie. Maar uit andere literatuur blijkt wel dat uh, mensen die uh, extravert zijn, uh, vaak een beter salaris weten te bedingen aan het begin... Uh, omdat ze in die onderhandelingen blijkbaar daar zich beter te, weten en dat te is, presenteren. Het is niet helemaal terecht, want er zijn andere kandidaten... die misschien veel bekwamer zijn, alleen die, die vallen niet op. Die vallen uh, A, niet op, of B, uh, die solliciteren niet op de betere banen... Uh, of C, uh, weten in die onderhandeling niet het onderste uit de kant uh, te halen. Men... Merk jij dat ook? Wat? Uh, ja, zeker. Ja. Dat, uh, ik, ja, kijk, in, in, in sales ben je, zijn dat vaak natuurlijk extraverte personen. Maar ik denk dat het inderdaad zo is dat uh, ja, een sollicitatiegesprek wordt... Ja, dat is ook een, een interviewer, dat is ook een mens. Dus op het moment dat dat contact makkelijker en soepeler verloopt... dan zul je een voorsprong hebben. Daar moet je wel talent voor hebben eigenlijk ook, toch? Om, om sociaal uh, makkelijk met anderen om te gaan. Ja, absoluut, ja. Maar en het is niet zo dat die, dat die extra vette mensen uh, later in hun banen ook werkelijk beter presteren? Nou, dat, dat, dat uh, zou je kunnen verwachten. Want nou, ja, zo, ze worden blijkbaar iets meer gewaardeerd bij het begin. En vaak krijg je dan ook de betere taken, de leukere, de uitdagende projecten. Uh, maar toch blijkt dat uiteindelijk niet uh, de doorslag ja. te geven. Uh, uiteindelijk blijkt de doorslag toch te geven van hoe goed heb je nou je studie gedaan. De cijfers blijken van belang. Ook hoe lang jij over je studie uh, doet, blijkt van belang. Maar dan komt toch intelligentie weer om de hoek kijken. Voor werk, succes, blijkt toch intelligentie toch weer een van de beste voorspellers te zijn. En consciëntieusheid en een aparte trek, pragmatisme heet dat. Die bleek ook voor, nou dan hebben we het over de eerste vijf jaar van de carrière, van belang te zijn. Goed. Uh, aan tafel zit hier nog iemand. Dus, uh... <laughs> Nog twee. Uh, Ineke Stroek, die hebben we in het begin al aangekondigd. Maar we hadden verwacht dat Lavinia Meijer achter de harp zou gaan staan. Want die gaat straks haar opzoeken. Maar ze zit bij ons ja. aan tafel. Lavinia, ja. uh, hallo. Wij willen even wat aan je vragen. Ja. Volgende week vrijdag kunnen we je zien op televisie. Mm -hmm. In het televisieprogramma Pavlov. Ja. Uh, en daar wordt gemeten waaraan jouw succes te danken is. En een ja. van de uitkomsten is, is dat je ongelooflijk doorzettingsvermogen hebt. Ja, hoe is het allemaal nou, bij elkaar gegabbeld ja, hier op tafel? Het, het, het, maar het is wel aan, uh, uh, ja, aan op elkaar. Alleen ja, zijn er toch wel vragen bij me opgekomen o. toen ik uh, de heren zo hoorde praten. Nou, sowieso vind ik het toch wel uh, grappig om te zien dat uh, Rutger heel erg op de studie gericht onderzoek heeft gedaan. Uh, en dat uh, Ad uh, eigenlijk niet zijn studie heeft afgemaakt, maar een hele succesvol uh, <lacht> beroep uh, heeft. En zijn beroep heel succesvol doet. En doorzettingsvermogen is zeker nodig wat mij betreft. Maar... Het komt, als ik naar, me kijk, uh, naar mezelf kijk, ook heel erg vanuit een soort zelfverzekerdheid en een soort durf. En dat heb ik nog niet helemaal langs horen komen. Dat uh, zelfs bij een sollicitatie, het, het heeft heel erg te maken hoe iemand in zijn vel zit. Um, hoe je overkomt. Mm -hmm. En in heel veel gevallen, als je met elkaar te maken hebt, dan is doorzettingsvermogen daar volgens mij meer een resultaat van. Ja. Uh, maar in, in eerste instantie moet je kijken van ja... Hoe zit je in je, in je vel? Ben je, heb je een duidelijk doel voor ogen? Uh, geloof je in jezelf? Mm -hmm. Ik merk zelf als ik momenten van onzekerheid heb... dat ik veel minder productief ben... dan als ik goed in mijn vel zit, weet van... tjaka, dit gaan we doen. Maar betekent dat dat je dan minder studeert? Als je, als je niet zo goed in je vel zit? Of uh, minder optredens hebt? Nou, sowieso mijn beroep is uh, uh, voor een groot deel natuurlijk studeren en optreden. Maar daarnaast is het ook gewoon een bedrijf. Ik ben mijn eigen baas. Ja. Uh, en dat moet ik ook runnen. Dus zeker... Uh, als ik naar buiten wil treden, mensen wil ontmoeten. Uh, plannen wil, wil, wil maken en dat uitwerken. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, dit jaar Philip Glass ontmoet. Uh, dat is een proces dat was niet vanzelf gegaan. Dat heeft ook, ook met inzicht te maken dat je de, uh, de mogelijkheden ziet. Dat je die benut en dat je er werk van maakt. Uh, zeker doorzettingsvermogen, maar in eerste instantie denk ik ook... Uh, ja. Het gevoel van, ik kan het. Maar ben jij dan zelf voornamelijk degene die de, die, die stimulans geeft? Of is er ook ja. iemand die jou af en toe een schop onder de kont geeft? <lacht> ik heb, uh, en daar ben ik heel erg gelukkig mee dat ik dat heb... Ik heb een aantal mensen om me heen uh, die ik altijd om advies kan, kan vragen. Een persoon weet ik gewoon, die heeft heel veel kennis, die kan me adviseren. Maar daarnaast moet ik wel die boot roeien. Dus uh, heel veel komt van mezelf uh, ja. Uh, Rutger, kun je even heel kort zeggen? Zij zegt, volgens mij komt doorzettingsvermogen vanuit de houding. Ik kan het. Hè? Dus je moet eerst de overtuiging hebben. Ja, zelfverzekerdheid is ook een van de variabelen... die ook vaak in de relatie wordt gebracht uh, met succes en ook met studiesucces. Ik heb die niet zo expliciet in mijn onderzoek meegenomen... maar wel een stukje faalangst uh, bijvoorbeeld meegenomen. En Ik zag wel de studenten die daar last van hadden. Hè? Dus een stukje zit ook zelfverzekerdheid in. Hè? Uh, dat die langer over hun studie doen, gemiddeld. Dus studenten die dat ook van zichzelf weten al... Uh, zouden daar ook gebruik van kunnen maken... in de zin van, nou, die lopen een verhoogd risico... om langer over hun studie te doen. Wat in het kader van die langstudeerboete... natuurlijk wel even een aspect is om even rekening mee te houden. Ja. En dan komt ook weer de vraag, is dat ontwikkelbaar of niet? Ja. Lavinia, uh, volgens mij, het is zes minuten over half zeven. We zitten in Pavlov en er staat hier een enorm grote concertharp. Lavinia Meijer... Uh, je gaat een stuk spelen ga... van uh, Philip Glass. Wie Philip... heb je ontmoet. Wie is het? Vertel even nou, heel kort voor de mensen die hem niet kennen. Ja, um, nou, je hebt uh, minimal music. En dat is mu muziek, uh, als, zoals ik het beschrijf... door met minima minimale middelen het maximaal effect te bereiken. Nou, de, de meester van de minimal music is Philip Glass uit Amerika. Um, hij heeft muziek geschreven voor, voor films als The Hours, uh, Koyanis Katsi. Mm -hmm. uh, uit Koyanis Katsi is deze muziek metamorfosis, die heb ik uh, allemaal opgenomen voor de aangenaam klassiekcampagne... omdat ik daar ambassadrice voor ben dit ja. jaar. Um, en daarvan heb ik uh, van een pianopartij heb ik dat omgezet voor de harp... met zijn uh, goedkeuring. Hij is naar Nederland gekomen. We hebben samen in de Melkweg een concert gegeven. En uh, gelukkig vond hij het een hele mooie bewerking. was heel erg onder de indruk dat de harp ook een, een nieuwe dimensie aan zijn muziek gaf. Wat leuk. En dan ga je spelen metamorfose, het tweede twee, deel, maar een beetje ingekort, hè? Een he? beetje ingekort. Ja, maar, ja, maar dan je denk ik in, in je vel strook, Waarom zit ik hier? Ah, <laughs> zit, je, zit je lekker in je vel? Ja? ja? Oké, okay, gelukkig. <laughs> Gaan we van je genieten. voor eens een keer op haar op te horen. Eh, wilt u haar eh, live zien? Ga dan morgen naar de Nieuwe Kerk in eh, Den Haag. Om half drie speelt ze daar samen met de fluitist Herman van Kogelenberg. En nogmaals, aanstaande vrijdag is ze te zien in het televisieprogramma Pavlof. Dan kunnen we zien hoe Lavinia Meijer geworden is tot wat zij nu is. Maandagavond is het weer pakjesavond. En met het hele gezin zitten we dan rond een stapel cadeaus of surprises... met gedichte pepernoten en chocoladeletters. Oerhollands. Het Sinterklaasgenootschap, eh, of het Sint-Nicolaasgenootschap moet ik zeggen... hoopt dan ook dat het feest volgend jaar op de Werelderfgoedlijst komt. Is dat een goed idee, Ineke Stroeken? U bent de directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Nou, niet op de Wereld Erfgoedlijst, maar op de Wereld Immaterieel Erfgoedlijst. En dat lijkt me een heel goed idee, ja. Samen met uh, koninginendag en Kitty Coty. En wat mij betreft ook uh, bijjaardmuziek. Ik zou er ook heel graag beschuifend muisjes op uh, <laughs> willen hebben. Maar, ja, maar was uh, die Kitty Coty? Ja, wat is dat? Ja, dat is het feest de afschaffing van de slavernij. Oh, okay. oh, Ja, ja en Sorry. ik vind, uh, ja, Sinterklaas Blank is... Gezelschap. Oh nee, ja. Lavinia, die nee, heeft toch ja. wel echt wel een beetje een kleurtje. <laughs> Maar uh, kijk, Sinterklaas is een hele oude traditie uh, in Nederland... waar heel veel mensen uh, dat vieren. Koninginnendag is van ons allemaal... Ook wel, heeft ook wel Oude-Links. En Kitty Coty is ook wel ja, de, ja, onze rol in de in de slavernij en uh, onze koloniale verleden. Dus wat die drie vind ik eigenlijk het allermooiste om daar meteen mee te beginnen. Want dan laat je ook zien wat, uh, ja, wat, wat het iemand erg goed van Nederland is. Ja. En uh, maakt het Sinterklaasfeest ook kans? Denk je dat dat gelukt? Ja, lukken? zeker. Ja. Sinterklaasfeest is, uh, ja, is, is de absolute populairste traditie in Nederland. Dat met ja, die winter van uh, kerstboom zetten en koningendag. Ja, die, die was in de 2009 ook vanaf allereerste begin koploper. Dus ja, ik vind het ook wel eerlijk als die uh, ja, op die werelderfgoedlijst erfgoedlijst, iemand erfgoedlijst komt. En waarom genieten we eigenlijk zo van uh, Sinterklaas? Ja, Sinterklaas zit in ons collectieve geheugen. Hè. Zit in onze culturele bagage. Maar ja, wat echt bij de Nederlandse uh, gewoontes hoort... en waar wij altijd dol op waren, was verkleden. En je moet niet vergeten hoeveel hulp Sinterklaas' en hulp Zwarte Piet er nu zijn. Dus het is ontzettend leuk om een ander personage uh, aan te nemen. En dan is Zwarte Piet natuurlijk uh, populairder als Sinterklaas. Want ja, dan kun je ook een keer zwart maken. Uh, ik, dat, ik dacht Arie dat je zou zeggen. Dus Cadeautjes, ja. dat ja, vinden we aantrekkelijk. Ook, ook, daar, nou, nee, nee, die scoort toch pas. <laughs> uh, veel meer bij kinderen natuurlijk Maar, hmm. maar de tweede is dat... Uh, Sinterklaas is ook spiegelvol houden, hè. Je uh, laat met surprises en in gedichten... laat je iemands slechte eigenschappen zien. Met een en dan knipal. liefst vergroten. En ja, dat, daar waren wij altijd ook ontzettend dol op. Dus onze oude feesten, ja, die zijn altijd ook van... Uh, nou, dat je iemands lekkerder waren vertelt en dat aan de andere kant jij ook de waarheid hoort. Want um, uh, zijn jullie eigenlijk hier aan tafel allemaal druk bezig aan met uh, gedichten voor maandag? Uh, uh, ja, ik moet je eerlijk bekennen dat uh, gedichten nog gemaakt moeten worden, maar uh, ik vier wel drie keer uh, Sinterklaas Drie zit, keer ja. maar liefst? Ja, dus uh, ja, ja. één keer op het werk en, uh, ja, en uh, met beide families uh, ja. een keer. Hè, dus. ja. En Lavinia, vind jij Sinterklaas? Ik ben niet uh, opgegroeid met Sinterklaas. In zoverre, uh, mijn moeder is Oostenrijks. Bij uh -huh. haar thuis hebben ze het nooit gevierd. En wij zijn meer van de kerst. Ik heb het wel altijd jammer gevonden. Want ik wilde mezelf ja, creatief weer bezighouden met uh, surprises. Dus voor school deed ik het wel. Maar binnen het huis niet. Nee? nee. Wel jammer, hè? Het uh, is op zich wel jammer, ja. Maar ja, aan de andere kant... ja. Het is ook niet echt gemist omdat ik het niet nooit heb gekend. Nee, precies. Eerste. je hebt je andere tradities, hè? Ja. ja. En, en jij? Ik heb twee jonge kinderen en uh, ik moet zeggen dat het dan uh, Sinterklaas vieren wel weer een hele leuke extra ja. dimensie erbij krijgt. Dat zijn echt vier drukke weken waarschijnlijk met stuiten van de kinderen over. Uh, dat dat, wel dat mee? is wel veel slaaploze nachten ja. en uh, niet de schoen zetten op uh, zaterdagavond, want dan ben je als ouder zondagochtend. Extra goed uit je bent. Ja. Dat is trouwens ook de trend, hè? dat we het uh, meer dagen vieren. Dat we niet één keer pakjesavond vieren, maar dat we het drie keer doen. Of vier keer soms. En dat je het ook nog op je werk doet. En ook nog met vrienden. En ook nog bij beide families. Dat was vroeger dus, niet zo. Nee, dat was top op 5 december. En dan 6 december, ja, s'morgens, was het natuurlijk Zo ging zitten. het bij ons thuis. Ja. Wij zitten s'avonds 5 december de schoen. 6 december stond hij op de tafel, ja. de grote keukentafel laken erover. Zes uur s ochtends werd het eraf ja. getrokken. Fantastisch eigenlijk. Ja, en zijn en ouders zo heel vroeg op. Constant... Ja. Ja. Maar nog even, want. Uh, Mascha vroeg u van uh, waarom op de werelderfgoedreis? Dat is een mooie traditie, maar helpt het dat uh, immateriële erfgoedlijst natuurlijk? Maar helpt dat dan? Wat, maar bedoel, nou, waar is dat Sinterklaasfeest dan mee geholpen, dat het op een lijst staat? Nou, kijk, uh, kijk Sinterklaasfeest is natuurlijk immens populair... En uh, kijk, je hebt twee, uh, twee lijsten. De nationale lijst en de internationale lijst. En de internationale lijst is gewoon eigenlijk het imago van Nederland naar buiten. Mm -hmm. Maar zo'n nationale lijst, daar komen ook heel veel tradities op te staan... die soms ook uh, eigenlijk uh, ja, een stukje waardering willen hebben. Of, uh, ja, maar het wordt toch heel goed gevierd? Het ja, is toch heel populair? Dus waarom ja, heeft het die bescherming nodig? Nee, ja, precies. Sinterklaas. Nou, kijk, Sinterklaas, er zijn wel knelpunten, hoor, bij Sinterklaas. Bijvoorbeeld... Zwarte Pieten discussie hè? Ja, uh, daar word ik, ik altijd wel... zo moe van. Ja, ja, ja. Maar, ja leg het maar ja. eens uit aan een buitenlander. Ja. Ja. Ja. Nou ja, uh, Zwarte Piet is zwart... omdat hij door de schoorsteen uh, moet. Dus dat is allemaal roet. Ja, zo heb een... ik het geleerd. Dat ik was kan er heel op... veel ja, ja, is... van het vertellen. Jij hebt al meteen de correcte versie ja. gehoord. Heel maar goed. Zwarte, Piet, zwarte Piet... Kijk, Sinterklaas is niet voor niks zo'n oud feest. Dat komt omdat hij elke keer... weer zich aanpast aan de tijdgeest. Dus Zwarte Piet zal ook veranderen. er komen straks ook Witte Pieten... Die zijn er trouwens ook al. En wow. uh, er zijn ook al zwarte mensen die bij het Sint-Nicolaasgenootschap horen. Dus nee, daar, daar, er is daar, ook een zwarte Sinterklaas trouwens. Ja, een zwarte ja, hulp Sinterklaas. Zeker, ja, ja. Maar dan nogmaals, die maar, vraag: kijk, wat helpt het? Staan wij op die immateriële lijst? Nee, kijk, voor Sinterklaas is het vooral belangrijk voor het imago van Nederland naar buiten. Okay. Maar voor kleinere tradities is het soms heel belangrijk om die waardering te hebben. En dat respect. En dat, dat, daar hoeft geen geld mee gemoeid te gaan. Maar dat is dat een burgemeester denkt van. Oh, Oeh, ik heb iets moois in mijn, in mijn uh, gemeente. Hè? Okay. En dat kan, kunnen soms hele kleine dingen zijn. Bijvoorbeeld, je hebt ook bedreigd immaterieel erfgoed. Uh, bijvoorbeeld de weervisserij. Dat is een bepaalde manier van, van vissen. Daar is in, uh, in bergen op Zoom bijvoorbeeld is nog één familie die dat doet. Die angiovis vist. Yeah. Kijk, en uh, door een aantal van die uh, knelpunten weg te nemen... door met anderen te kijken van hoe ga je dat oplossen... kun je zo'n traditie uh, doorgeven aan volgende generaties. Maar nou had u het net over een aantal knelpunten ja. bij Sinterklaas. Ja, dus de zwarte pieten, de schimmels. Ja, veel te kort dan schimmels. Dat komt ook. Omdat... Zijn het te weinig? <laughs> ja, er zijn veel te weinig. Ja. Ik dacht Want... dat onze huizen zo goed geïsoleerd waren ja. nou, dat we veel te aan veel, de veel de schimmels hadden. Het... Schimmel is natuurlijk, Sinterklaas maar natuurlijk op een, ja, een bijzonder paard uh, zitten. Dus... Er zijn niet zo heel veel Schimmels. Maar de intochten worden ook veel meer. Er waren dit keer ook echt een, een record aan intochten. Want niet alleen een stad, maar elke wijk. En, nou, nou, elk winkelcentrum. Ja, ja. Elke school weet je, had, een, had zijn eigen ja, Sinterklaas op bezoek. Dus er, er is enorm veel vraag aan, aan Schimmels. En uh, de Zwarte pieten orkesten die vinden tegenwoordig de arrangementen niet meer zo spannend. Dus we zijn nu ook, hebben nu ook een opdracht... Gegeven om de wat spannende uh, ja, arrangementen te maken van Sint-Nicolaas Maar even maar over, over die ook schimmels. Dan op. moet Henk ja. Bleker van ja. het ministerie van uh, Natuur en ja. vissen. Ja. die moet dan tegen stoeterijen zeggen, fok schimmels. Ja. Want anders gaat de Sinterklaas-traditie. Ja. ja, vind ik ook. Nee, maar is, <laughs> ja. dat, is dat een, een, een uitkomst van zo'n... Uh... Ja, dat zou, dat zou kunnen, ja. ja. Maar, maar ja, eigenlijk als u zegt ja. dat, dat Sinterklaas mee evolueert ja. eigenlijk... Uh, aan de tijd waarin we leven... en dat als de tijd dan nu is, uh, ja. er zijn uh, geen schimmels... dan is het misschien over vijf jaar wel gebruikelijk... dat uh, Sinterklaas op een, uh, op een zwarte merrie uh, ja, nou, over kijk, de daken zo gaat. Zo'n zo zo uh, organisatie of een gemeenschap, zoals wij dat noemen... die uh, met zo'n uh, zo iemand erg goed bezig is, met zo'n traditie... die kiest heel duidelijk van... nou, dit vinden we dat echt moet blijven. Hè? Dus Sint-Nicolaas-Genootschap Sint vindt echt... dat Sinterklaas op een schimmel moet blijven... Terwijl dat ze minder vinden dat Sinterklaas ook echt zwart moet blijven. Dat er ook wel witte zwarte pieten mogen zijn, maar die heten dan witte pieten natuurlijk. Mm. Dus kijk, dus wat dat betreft probeer je dat wel op te lossen. En sommige dingen zullen ook niet op te lossen zijn. En uh, ja, dan, dan, dan verandert het gewoon ook. En nu uh, zei u al dat Sinterklaas ja. een van de belangrijkste tradities ja. is. Hè? Um, waarom. Uh... Um, waarom hangen we eigenlijk zo aan, aan tradities in het algemeen? Nou, kijk, je kunt niet zonder tradities. Want anders zou je overal over moeten nadenken. En uh, ja... Je, je tradities, dat zijn, tradities zijn gewoonten die je van generatie op generatie doorgeeft. En ik, ik vergelijk het altijd met een rugzakje, je culturele bagage. Dus uh, wat je van huis uit meekrijgt. Nou, daar zitten tradities in. Maar er zitten bijvoorbeeld ook geuren en smaken in. Ervaringen bijvoorbeeld en herinneringen. En zo'n rugzakje laat je niet dicht. Dat doe je open. Je hele leven lang. Je haalt er dingen uit. Je stopt er nieuwe dingen in. Je verandert er dingen aan. Als je puber bent, gooi je er alles uit. Als je je ouder bent, gooi er weer wat tra traditie van huis uit en weer in. Dat is heel belangrijk ook om... Ja, we zeggen altijd, het is een wortel waarmee je in de tijd staat. Hè? Neem je iemand, bijvoorbeeld neem je uit het buitenland mensen op... en je zegt van, gooi dat maar weg, dat rugzakje... Dan, word je, dan krijg je daar onstabiele mensen van. Dus belangrijk is gewoon dat je, dat, je, dat, je, ja, dat je weet wat er in je rugzakje zit. En dat je daar ook goed mee om kan gaan. Ja, ja. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook tradities waar je last van hebt. Want een traditie... Ja, zo klinkt dat als je een rugzakje hebt, dan denk ik, dat is een nee. last. Nee, nee dat, is ook een heel, dat is ook heel makkelijk. Want okay. je hoeft je hoeft aan heel veel dingen niet na te denken. Je hoeft niet na te denken over ja, je normen. Wat doe je met 5 december? Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Maar je kan ook als een traditie gewoon niet meer bij jouw tijd past... maar je krijgt hem toch mee van je, van je ouders, kan je er ook last van hebben. En dan is inzicht, wat wij dan geven... Wij, geven, wij vertellen een historisch verhaal erover. We vertellen waarom een traditie is ontstaan en wat voor functie het toen had en wat voor betekenis het nu kan hebben. Mm -hmm. uh, kijk, dus dan kan je, als je inzicht hebt, kan je ook afscheid nemen van traditie. En dat doe je dan uh, met je verstand, want je gevoel loopt dan dikwijls nog achter. Want ja, dat, uh, dat merk ik zelf. Ik, ben dan zelf. ik geef altijd als voorbeeld van uh, mijn, uh, mijn uh, ja, familie, mijn grootouders en overgrootouders... hebben altijd verschrikkelijk hard gewerkt... En dat moest dus ook wel voor brood op de plank. En ook met de handen. En ik, ja, ik heb nog steeds dat ik vind dat ik heel hard moet werken. Terwijl, ja, uh, en ik vergader zit, veel... Uh, wat u noemt in uw rugzakje. Ja. ja, in mijn genen. Dus het is een ja. ander woord voor rugzakje. Ja. En dan kan je dat met je verstand kan je dan zeggen... van, nou, Ik vind genieten veel belangrijker als hard werken. Maar ja, je gevoel loopt daar heel erg achteraan. Maar is dat dan een nieuwe traditie? Uh, wat, dat hard werken? Ja. Nee, dus dat, dan verander je de traditie van je, van je, van, van je voorouders. Hè? Dat, uh, kijk, tradities zitten overal in. Ja, de meeste tradities zijn onbewust. Uh, als je zegt van, ah, nou lijkt mijn moeder wel of mijn vader wel. Dan is nou, dat eigenlijk ook een gegarandeerd, traditie. gegarandeerd dat het een traditie is. Echt, ja? Ja, maar ook heel veel dingen. Ja, hele kleine dingen. Uh, ja, maar, hoe je de was ophangt. Uh, Luf in ik... je meijer. Ja, ja. Je, uh, je, uh, je zei net, je kan een traditie ook veranderen. Maar ja. als je het verandert, is het dan nog een traditie? Of is het dan gewoon geen traditie meer? Jawel, dan is het nog wel een traditie. Want een traditie is namelijk per definitie de dynamisch. Kijk, okay. het is, uh, het is, uh, een traditie is altijd een gewoonte van nu... Maar met een historische wortel. En bij iemand van je erfgoed kijk je dan ook nog naar uh, de toekomst. Maar tradities maken je, je altijd weer eigen. Dus, uh, maar he, Die tradities maken het leven makkelijker, zeg je. Want je hoeft ja. niet overal over na te denken. Maar hebben ze nog een diepere betekenis? Ik, ik, misschien was ja. het een interview met u hoor, dat weet ik niet meer. Maar dat ik was, tradities geven betekenis aan het leven. En ik dacht, wat wordt daarmee bedoeld? Ja, ze geven ook betekenis wel aan het leven. En, en ze, ze zorgen voor sociale bindingen. Maar je wat, wat er wordt ermee bedoeld? Als je, als ja, ze, als je er dan heb je het vooral ook uh, over de, de mooie tradities. De, de tradities met vieringen en zo. Hè. Dus uh, stel, dat je, stel dat je geen jaarfeesten meer had. Hè. Ja, het is toch jus van het leven. Hè. Mm -hmm. Dat je Moederdag hebt en Pasen. En ja, noem maar op. Wij zijn dol op feesten. Hè. Een soort eikpunt in het jaar eigenlijk. Ja, maar ook eikpunt in het leven. Hè. Dus de levenslooprituelen bij geboorte, huwelijk en dood. Nou, bij dood wordt heel vaak heel erg gevoeld. We hebben een tijd gehad dat we ja, al die rituelen overboord wilden gooien in de jaren 60. En dan vonden we allemaal maar niks. Toch blijkt dat je die rituelen wel nodig hebt om bijvoorbeeld op, goed, op een goede manier te rouwen. Op een goede manier afscheid te nemen. Het helpt je ook wel om dingen te accepteren. Dus je moet Elke traditie heeft natuurlijk een aparte betekenis. Mm -hmm. Maar tradities hebben ook betekenis. Maar wat is het verschil tussen een traditie en een ritueel? Uh, dat, het, een ritueel is gewoon een betekenis. Alleen uh, het is wat, de, uh, wat, wat uh, plechtiger. Uh, handen schudden, kaartjes uitblazen. Maar het is eigenlijk gewoon, uh, ja, ook, gewoon een, een traditie. Ja. Uh, ik zit nog even te denken. Als die tradities uh, zo hardnekkig zijn. Of zo... Ja. Zo... Hè? zo um, ben je dan als individu in staat om het eigenlijk wel te veranderen? Of... Oh ja. Het... ja? ja je... Zou je niet gewoon... dat die traditie jou meesleept... in plaats van dat jij die traditie meesleept? Nou, dat kan soms wel. Ja, dat kan soms wel. Maar in het algemeen, mensen die goed in hun vel zitten... die uh, veranderen je, ja. er gewoon aan... En, maar het, het, ja, wij geven ook altijd uh, eens in per maand geven wij uh, lezingen voor mensen die echt vastgelopen zijn in de maatschappij en dat is dan een andere kant van ons werk. En dan leggen we uit waar dingen vandaan komen. En dan heb je het echt over schuldgevoel, bijvoorbeeld bij opvoeding. En dus je, je maar op het moment dat je het uitlegt, laat zien waar het vandaan komt, uh, wat het betekenis had voor die mensen toen, en dat dat niet dezelfde betekenis moet zijn... van de mensen nu, voor jou... Eh, dan, dan, dan helpt dat heel erg om er ook afscheid van te nemen. Kijk, en je ziet ook bijvoorbeeld bij, bij het slavernij... hoe lang, hoe lang zoiets in het collectief geheugen... hoe lang iets in je rugzakje kan zitten. Want slavernij is in 1863 afgeschaft. Mensen hebben daar nou nog last van. Wat vinden jullie hier aan tafel van, van het initiatief om tradities... Um, uh, nou, vast te leggen in zo'n immateriële lijst, Lavinia? Nou, eigenlijk heb ik niet helemaal begrepen wat zo'n lijst nou eh, precies inhoudt. Uh, ja, vastleggen van tradities. Ik, ik zie traditie eigenlijk ook als een soort vorming van je eigen identiteit. Uh, dus dat is heel erg persoonlijk. Uh, dat kan voor iedereen anders zijn. Kerst is bijvoorbeeld voor mij weer heel erg belangrijk. Dat, daar word ik warm van als ik daaraan denk. Met de maar dat staat ongetwijfeld samen. ook op een lijst. Kerst, ja, toch? Maar dat hoeft lang niet ja. voor iedereen ja. zo te zijn. Nee. nee. nee. Goed. Um. Het is ook een traditie dat je een radioprogramma netjes afkomt. Ja. Tot zover, Pavlov. We danken onze gasten. Ineke Stroeken, Lavinia Meijer, Rutge Kappen en Ad Veldhuizen. En luisteren, als u wilt reageren, dan kan dat. Stuur ons een mail: pavlovradio.ntr.nl. Straks langs de lijn en wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. Dag. NTR: Informatie, Educatie en Cultuur. Sommigen zullen mij een natuurbarbaar noemen. Niets is minder waar. Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Henk Bleker. Ja, ik hoop altijd dat mijn hoogtepunt over MES nog een keer komt, zeg maar. <laughs> Dinsdagochtend live in het NOS Radio 1-journaal. Ik doe mijn uiterste best, voorzitter. En ik ben gemotiveerd. Heeft u een vraag voor Bleker? Ja, we zitten er bovenop. In het buitenland mag de staatssecretaris zich minister noemen. Dus voor deze ene keer... Dank u wel. Mail naar Stel uw vraag en luister dinsdagochtend om half negen naar Radio 1. Ja, we kunnen... Ja, het gaat lukken. Het nieuws van alle kanten. Beste Thalysreizigers, graag stellen we u voor aan Kiterie. 29 jaar, bruine haar, blauwe ogen en enorm trendy. En deze winter wil ze u graag verwelkomen in Parijs... om u alle hoeken en gaten van de lichtstad te laten zien. Parijs voor maar 29 euro... Ontdek samen met Kiterie en al onze andere welkomers de leukste adresjes op alle Thalys-bestemmingen. Reserveer voor 18 december en boek Parijs vanaf 29 euro. Thalys, van harte welkom. Voorwaarden en reserveringen op niet? Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen. 1 op de 5 mensen krijgt het. Steun Alzheimer Nederland in de strijd tegen Alzheimer en geef op Giro 2502. Scapinoballet Rotterdam presenteert Kathleen. Nu al de dansvoorstelling van het jaar. Van 5 tot en met 8 december in de Rotterdamse Schouwburg. Kijk op scapinoballet.nl. Dit is Radio 1.